Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga je deze zomer op vakantie via Schiphol, dan moet je nog even afwachten of het doorgaat. Vanwege personeelstekort heeft de luchthaven aangekondigd dat vliegmaatschappijen minder passagiers mogen meenemen dan gepland. Maar hoe het precies zit, daar zijn ze nog mee bezig en dat is een heel gedoe, vertelt de Consumentenbond. Schiphol die zegt dus van, nou, er mogen zoveel mensen per dag minder reizen hè, op bepaalde dagen. Uh, dan gaat de slotcoördinator van Schiphol die gaat een verdeling maken naar Rato. Dus die gaat kijken van, nou, deze luchtvaartmaatschappij heeft zoveel vluchten, die moet of zoveel passagiers vervoert hij, die, die mag er zoveel minder. Nou, dat gaan ze dus per licht luchtvaartmaatschappij gaan ze dat bedenken. Dan weten de luchtvaartmaatschappijen van nou, ik mag dus bijvoorbeeld duizend passagiers per dag minder gaan vervoeren. En die moet daar dan een, ja, dat gaan puzzelen om te kijken van hoe gaan we dat oplossen. Nou, heb je een reis geboekt, dan hoor je waarschijnlijk volgende week waar je aan toe bent. De NS is verdrietig over hun overleden collega. Een conducteur werd gisteren onwel op station Hilversum na een incident met twee zwartrijders van 15 en 16. Er ontstond een ruzie in de trein waarbij werd geduwd en getrokken op het station in Hilversum werden de jongens opgepakt, maar de conducteur voelde zich niet lekker. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij overleed op het perron. Er wordt onderzocht of dat te maken heeft met de ruzie. Altaren, godenbeelden beelden en een Romeinse tempel. Het is allemaal gevonden in de buurt van Zevenaar in Gelderland. Daar woonden Romeinse soldaten aan de grens van het Rijk... De opgavingen zijn uniek voor Nederland en West-Europa, zeggen archeologen. De tempel is hartstikke groot, vertelt verslaggever Rolf Pauw. 15 bij 15 meter, dakpannetjes erop, van steen met een zuilengalerij. Helemaal rondom beschilderd in mooie kleurtjes, rood, blauw, geel, groen. Dus een, een echte blikvanger, zou je kunnen zeggen, een monumentaal bouwwerk. Maar vooral bijzonder zijn alle voorwerpen en de beelden die erbij horen. Er werden allerlei dingen opgeschreven, dus je kunt precies weten wie die soldaten waren, waar ze vandaan kwamen, in welk leger... Onder... De deel ze hadden gediend. Allemaal dat soort super interessante, gedetailleerde informatie. En de spullen zijn ook nog eens allemaal in heel goede staat. Het weer, aardig wat zon. In het noorden ook wat stapelwolken. 18 tot 22 graden is het vandaag. Morgen overal veel zon en ook een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de N241 vanuit Wochnum naar Schagen. Bij Opdam twee kilometer file met een half uur vertraging.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 Nee, hij is op het rug. Weet je uit welke tijd deze naar komt? Uit de tijd uh, toen Veronica nog echt Veronica was. Van uh, Veronica, komt naar je toe deze zomer. Oh, uh, met uh, die, de driving disco's. Uh, precies, dat uit, uh, uit die tijd. En dat ze ook uh, hier in Zandvoort uh, op de, de boulevard uh, stonden. Je hoorde de neus. De Nederlandse bent een neus. Nou, volgens mij was dit hun enige hitje. En dat was uh, het uh, strand. van Sepp op tv, Jaap. Ja. En toen kwam ik dat uh, nou, inmiddels wel populaire programma Blow Up uh, tegen. Dat Blow ze met die, uh, die ballonnen van alles uh, gaan, uh, gaan maken en zo. Ja. Echt uh, ballonkunstenaars, zo uh, kun je ze wel noemen, die ja. mensen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik meteen aan Neda en 99 uh, noemt zich uh, Ja. Nou, het is wel weer een hele aparte versie, een live versie. Ja, daarom hebben we altijd. uitgekozen. Jullie hadden toch altijd op die zaterdag of die zondagmiddag uh, live muziek er altijd hier zitten. En dan moest de ene ja. week moest jij het doen en de andere week moest aan jij het dan doen. Zoals live. live. Ja, super. Heet dan dat? Dan. Ja, dat weet je heel nou, goed. Ja, dit, en uh, het... daar komt hij ook uit vandaan. Uh. Oh, Oké, okay, <laughs> dus okay. ja, we hebben hem allemaal gestolen. Uh, dus we gaan naar uh, Wendy toe, want uh, we zijn uiteraard beren trots uh, op uh, wat Wendy allemaal doet. Ja, kijk, ze heeft een contract getekend bij Zipper Records.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 Want nee. uh, wat heb je ervan uh, van gemaakt dan? That's not you. Oh, je gaat dus van je? Uh, ja, je hebt hem al eens een keer bij ons uh, laten horen in op The Unitee Ja, klopt. Uh, toen heb ik hem akoestisch hier gespeeld. Uh, toen werd er nog aangesleuteld in de studio. En uh, ja, nu is hij helemaal af en hij wordt uh, bijna uitgebracht. Ja. Uh, waarin verschilt hij een beetje uh, met uh, de akoestische versie zoals we die toen uh, vorig jaar hebben gehoord? Uh, natuurlijk, nu zit er een hele productie achter. Dus je hebt natuurlijk drums uh, zitten, zij zo veel meer. Instrumenten, er zit veel meer diepte in, uh, ik heb natuurlijk vocals opgenomen en er zitten hele kleine tekstveranderingen in, ja. oh. dus dat is een beetje het verschil. Ja.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 daar in je directe omgeving op. En dan bedoel ik natuurlijk ook. Hè? Je hebt uh, inmiddels ook getekend uh, bij, uh, bij Zipper Records. Uh, hoe uh, reageerde die op, uh, op deze single? Hey, iedereen was eigenlijk meteen echt super enthousiast. Hm?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 Dingen, optredens, uh, allemaal. Uh, en verder bij het Wapenfestival nog en verder worden er nog allemaal meer dingen geboekt. Ja, ik, zag, ik zag ook iets uh, bij Stiels in, in, in Haarlem uh, met een complete band. Ja, klopt. Dat wordt de eerste try-out. Um, uh, dat is inderdaad bij Stiels in Haarlem, 29 e dus dat is de week voor Pride. Ja.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 Why you run? Remember all the. Dit nieuwe single van Wendy, hij is uh, goed, hij is lekker. That's not you, hoor Dit is iets heel anders. Oh, yeah. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme c'est c'est comme ça ma chérie la la la la la, hey. Francia hey. Colombia hey. me gusta free hey. y Balvin hey. Willy William hey. me gusta free Los dicen no miente le gusta a mi gente y eso se fue muy Freeze, yeah. No le bajamos más nunca paramos es otro palo impla y, y dónde está mi gente Me fomos en la tête Y dónde está mi gente Se yeyey yeah, yeah, yeah. grande pero lo tengo en mi estoy muy duro sí okay, ahí vamos y con el tiempo nos seguimos elevando, seguimos aquí? esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí. rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba me fabusje laat het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 In het oude raadhuis. In het historische raadhuis. En de Oudbouw beneden. Daar is het allemaal te vinden. Dan zijn er ook nog de beelden in het Zandvoortmuseum te zien. Daar kun je naartoe. Aan de Zwaluweestraat 1. Dat is een beetje op het Gasthuisplein. Daar moet je het vinden. Er is nog iets extra's deze week. En daarom heb ik ook even de website erbij pakken. Moet <kwijden> even op...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 Wat ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beer bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Wat is mijn liever dan, liever dan liever? dan hij. Jij pas beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Wat ik ben liever dan, liever dan. Liever, liever dan hij. Ja. Lekker in nee, de Edenpop van Doe uh, maar. Je hoorde uh, liever dan lief. Ja, was het niet zo, Jaap, dat uh, Tim Immers uh, deze plaat ook nog uh, uh, later ja. heeft uitgebracht? Klopt, die ja, heeft gekoferd, he? ja ja. Maar ik denk toch, het origineel is altijd uh, beter dan uh, de koffer. Daarom heb ik die ook uitgekozen. Ja. Maar ik kwam eigenlijk door uh, Tim Immers, uh, omdat hij natuurlijk ook een, een band heeft met uh, Zandvoort. Ja. Kwam ik op uh, die plaat eigenlijk ja, weer uit. Uh,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 ik zal er even wat laten horen. Dit is de laatste single. Singy en Dins. Umbrella. En uh, ze hebben in de streams van Spotify... hebben ze gewoon uh, een aantal mensen, gerenommeerde artiesten... gewoon uh, achter zich geladen, geloof ik. toch? Ja, ja, toch? ja zeker, zeker. Dus het zit eraan te komen. En die jongens komen dus gewoon uit Zandvoort. Umbrella heet het nummer. Ja, Singie en Dins. Stoppen, we kennen de slugs, we kennen van vellen. Ook wij kennen in in training ik splash in mabella. Ook ik ken een splash van die regen op mijn umbrella. Dus is het een shoeshara, die keer nog Fella, fella, we kennen van vellen. Ik had die regen op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn umbrella. Ik had die regen op mijn umbrella. Op mijn Come in on my umbrella, Ella. Come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 Fella, fella, wat kan ik voor fella? Ik ga op het op mijn ombarella. Bella, bella, op mijn Ik ga direct op het op mijn ombarella. Op mijn ombarella, op op mijn ombarella, op op mijn op op mijn op op mijn op op mijn de tarm zou mogen weer rood, want ik ren in de veld en ogen zijn moe. Je problemen met mij, maar die moe die steden ze dus ik kom je toe. Ik ben er toe aan die als die fabels, die moet je niet doen als je kom in je room. Zie me met Chara en Jamila hier in mijn room en zo lekker met Joom. Ik kon niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van Vella. Op weg en op barren zijn trainings, geen expressie, maar bijna. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn Ambarella. Precies de shoes, Chara en Niki en ook Isabella. Of Vella. Fella, wanna for fella. Ik had die reg gedrupp op sier op men ombrella. Bellen, bellen op men ombrella. Ik had die reg gedrupp op sier op men ombrella. Op men Ja, ja dat, dat zijn de nieuwe talenten uit de Zandvoort. Jorden Umbrella. We gaan over naar het strand, want daar is Roy van Buringen vanmiddag. Ja. En morgen zit hij in het dorp, uiteraard, want het is kofferbakmarkttijd. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, hallo. Hallo, hallo welkom in de uitzendingen, Roy. Ja, Goed je te spreken.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 to play too funny now i hate you friends.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 De gouden stranden We maakten vrienden bij de vlees We dronken, lachten en we Zo Zoveel, zo vaak en zo compleet je tanden mee op en je kreeg maar niet genoeg van mij Je is bijna een op Geweldig vond je mij Je hield van me, je hunkerde Je smeekte, je smachtte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 Un'altra che okay? sorprenda un'altra okay? Quelle tue een che in altro viso con l'ire so, con sguardi sempre attenti, ai nostri amici, quando un altro spazio me ne un po', con la stessa fantasia, la capacità di tenere miei. Ik vind het Se er una vorm is, is het niet meer. En ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik Ik